Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het inkomen van scheefwoners blijft geheim. De Belastingdienst mag gegevens over wat huurders verdienen niet doorgeven aan de huisbaas. Dat heeft de Raad van State bepaald. Scheefwoners zitten in een sociale huurwoning terwijl ze daarvoor eigenlijk te veel verdienen. Sinds drie jaar kan de huisbaas aan de Belastingdienst vragen hoeveel een huurder verdient en in het geval van scheefwoner de huur verhogen. Een huurder die niet wil wat de huisbaas weet wat hij verdient was naar de Raad van State gestapt en die zegt dat de Belastingdienst geen gegevens over het inkomen mag doorgeven. Rond de staatsloterij en de stichting Loterijverlies is een flinke ruzie uitgebroken. In de Telegraaf beticht de staatsloterij de stichting van gesjoemel met geld. Maar volgens de oprichter van de stichting is dat pertinent onjuist. Volgens de staatsloterij is het inleggeld van in totaal 8 miljoen euro weggesluist naar belastingparadijzen. De oprichter van Loterijverlies zegt dat het geld is opgegaan aan buitengerechtelijke kosten, zoals een buitenlandse klantenservice. Hij gaat aangifte doen van smaad en laster tegen de Telegraaf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt klokkenluiders tegen. Een vroegere vertrouwenspersoon zegt in NRC dat klokkenluiders te maken krijgen met strafexpedities. Misstanden worden telkens ontkend. Justitie herkent zich niet in het verhaal. Het ministerie wordt de laatste tijd beschuldigd van een doofpot... ...naar aanleiding van de Bonnetjesaffaire en de Tevendeal. Roger Federer heeft afgezegd voor het ABN AMRO-tennistoernooi in Rotterdam deze maand. Hij is geopereerd aan zijn knie en was bij de Australian Open geblesseerd geraakt. Federer vindt het jammer dat hij niet kan komen. Ook toernooidirecteur Kryjek is teleurgesteld. En ook de Australier Nick Kyrgios komt niet naar Rotterdam. Hij heeft een armblessure. Dan nog het weer, wat zon, maar van het noorden uit felle buien... met kans op onweer en hagel. Aan zee veel wind, met kans op zware windstoten... en het wordt een graad of zes. Morgen eerst regen, later droger... en dan wordt het zes tot tien graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Of perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Ooh, I'm picking up good vibrations. Good vibrations. She's giving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 Dan zijn we dan weer dan beginnen wij gelijk met de Beast Boys. En het kan niet stuk eigenlijk. Zandvoort luncht en wel op de woensdag. Vandaag heeft het iets anders geluid. Uh, normaal uh, ja, zal Ruud hier zitten. Maar goed, door omstandigheden. Ruud, je wordt gemist. Wat hebben we vandaag uh, eigenlijk uh, in het programma? Dat, uh, ja, er is er maar eentje. Er is er maar eentje die dat weet. En dat is. Uh, Ingrid. Ja, Willem. Hoi. We hebben een gast vandaag in het programma: Rob Dolderman. Oh. En die gaat ons iets vertellen over het kindercarnaval en over een dansavond in Theater de Krocht. Daar zijn we heel blij mee. Microfoons ja. zijn helemaal voor jullie. Welkom Rob. Dankjewel, dankjewel. Goedemorgen. Uh, het kindercarnaval wordt al heel lang uh, gehouden, heel vaak denk ik. al ja, jaren. Ja, ik ben nu voor het zesde uh, jaar bezig. En uh, daarvoor was het ook al, dus uh, ja, het is al uh, het zeer is, bekend. Ja. Het is 7 februari, ja, het begint om, om twee uur. Ja, zondagsmiddag om 2 uur. En we gaan door tot een uur of vijf. Gezellig. Ik heb ook begrepen dat ze eigen muziek mee mogen nemen. Ja, we hebben wat, uh, wat muziekjes die we dus voor de kinderen mogen draaien in dit geval. Dus Playback show. show. Ja. En uh, ja, de leuke, wel de beste halen we eruit. Ook voor een leuke prijs. Leuk? Ja, toch. En zijn het dan, is het dan de allerbeste of zijn het drie van de beste? Bijvoorbeeld? Uh, we halen er drie uit. Okay. Dus we laten ze niet met lege handen naar huis gaan. Dat zeker niet. Dan heb ik ook nog even een vraag gewoon in het algemeen. Wou je meedoen? <laughs> nee. Oh, het kon zijn. <laughs> uh, ze moeten natuurlijk allemaal verkleed komen. Het liefst wel. Maar ja. stel dat er kinderen ja. zijn die, waarvan ze thuis geen uh, budget hebben... of niet ja. genoeg budget om pakjes te maken. Uh, of. Ze te kopen. mogen ook lekker zo binnenstappen, natuurlijk. In principe mogen ze komen. Ja, natuurlijk. Het is echt een kinderfeest. Hartstikke ja, leuk. Toch? Ja, Nu doe je ook nog andere dingen? Je ja. de je krocht? Ja, zeker. Ja. Ik Dansavonden bijvoorbeeld. Dansavonden, danslessen en noem maar op. Uh, kan je daar ja. iets meer over vertellen? Uh, ja, we, in het verleden gaven we ook lessen aan jongeren. Dat wil zeggen vanaf uh, 7, 8 jaar. Maar dat is niet meer, althans niet in Zandvoort. Uh, hier in uh, Zandvoort hebben we te maken met de leeftijdscategorie vanaf 25 tot 80. En misschien zelfs ouder. En we verzorgen dus bommen Latijns-Amerikaanse dansen. Cha-cha, dus ja. quickstep en dat soort dingen iets meer. En de eerste volgende is 6 februari, heb ik begrepen? Dat is weer een vrije dansavond. Dus ook mensen die niet op les zitten. Welkom. Ja, en zijn er kosten aan verbonden? Ja, entree betaalt u 5 euro per persoon. En we beginnen normaal om 8 uur. We hopen daar rond de uur of 12 mee klaar te zijn. Zo niet half 1 is ook goed. En natuurlijk een lekker warm hapje tussendoor. Dus voor iedereen wat? Leuk. U hoeft niet te kunnen dansen. Gezelligheid staat voor u. Ja, dus iedereen is welkom. Natuurlijk. Hartstikke leuk. Dankjewel. Ja, en het gebeurt, nooit, het, gebeurt, het gebeurt nooit eigenlijk dat als ik even wegloop, dat er in één keer een stilte valt. Want uh, Ingrid had al tegen mij gezegd van: uh, mijn maximaal op de woensdag, die staat op uh, 2118 woorden. En ze zat inderdaad aan 21 en uh, 1800, uh, ja. Maar goed, wat een, uh, wat een verhaal. Carnaval, carnaval in Zandvoort. Is dat leuk? Is dat leuk? Ja, ah, ik weet het hard. niet. Maar dan moet je ook komen kijken. Ja, ik ben al carnavalsoptocht op zich, ja. Nou, ik weet ik, ik zoek nog iemand voor een raad van vijf. Uh, Normaal zijn er elf, maar wij kunnen met z'n vijf. Ik zal, ik zal je heel eerlijk vertellen, ik, heb, ik, ik, uh, je hoort, ik kom uit Zandvoort. Hè? dat is echt mijn uh, Zandvoortse accent wat je hoort. Is dat zo? Nee. nee. Uh, ik kom uit nee. Oosten van het Land en uh, ik heb elf jaar bij een carnavalsvereniging gezeten. Okay. Dus ja, nee, echt, serieus. En uh -huh. uh, daar ben ik begonnen als bierdrager. Uh -huh. En daar ben ik uh, geëindigd als een, uh, ja, noemen ze dat doen? Zatlap. Nee, nee, nee ik drink niet. Oh, ik nee. ook niet. Nee. Tenminste, ik drink niet af en toe een biertje. Maar niet dat zeg van, uh, nee. Maar uh, ik was in ieder geval uh, uh, de baas over de raad van tien. En was, want ik was nummer elf. Alaf. Ja, nee, dankjewel. Ja, en ik kan me nog herinneren dat, uh, dat vaak uh, die jongens het einde van de avond niet haalden. Want dan stonden ze op de kop. En uh, nou ja, dan, goed, dan ging ik steken uh, verzamelen. Die dingen die ze op de kop hebben. Jasjes Jij. verzamelen met embleempjes erop en... Dus uh, mm -hmm. ja, ik heb op een gegeven moment maar gezegd... nou, de carnaval, dat uh, keer nee. ik terug maar toe. En toen ben ik muziek gemaakt in de Blaaskapel. En dat vond ik wel leuk. Dat lijkt me ontzettend leuk. Ja, dat is leuk. Lekker dweilen ja. en zo. En, uh, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dweilen met de kraan open. Nou ja, in sommige gevallen wel, ja. Het hadden ze willen zeggen, maar je denkt... hou maar stil. Want ja. ja, nee, nee, nee. Maar goed, uh, jij zegt net uh, gek scheren in de keuken... van uh, draai er straks maar een carnavalsnummer. Dat heb je niet meer natuurlijk. Heb je wat? Hey, hallo, ik, je hebt er wel een bruist, hè? Ja, de, de heikneuters of? Nee, nee, nee, nee, de sherpje. Ken kijk dat? Jij wel. Ja, natuurlijk ken ik dat. dat komt uit de uh, andere kant van het land, hè? Ja, ja zie heel wel. goed. Ja, ik wist het. <laughs> ik, ik zal het even voor je draaien voor je. En trouwens, voor alle luisteraars die uh, luisteren naar Zandvoort Lunst. De prins bezit adjudanten, vast te lopen, zoets, sminken, doe bis echt een kwanten De optocht en de wagens, de tassen vol met pieken. Vrijdag lekker los schoon, dansen met Marieke. Prinsen komen, binnen liedje, op, dat is Eiermakken, polonaise, mosna of mayonnaise, zoen verkleien, tappen, bouwen, duchtig stappen. Samen gewoon weer chant, Stiekem flirten en dan gewoon weer dansen. Kijk ja, kroeken, lekker lallen Carnavalen, wegen chansen Kijk ja, kroeken, lekker lallen Carnavalen, wegen chansen kijk ja, kroeken, carnaval Wat ik lallen Een welske of flink hossen De Nodos, oos node kader Hierin chillen op als woensdag. De zorg is hier veel later De BBBBZ, CMC en TVK De GGVF, het KVL en LVK Prinsen komen, brengen liedje Chancen stiekem, flirten en dan gewoon weer dansen. Lollen en carnavallen. Van de sherp En die jongens die komen uit, uit Heerlen. En, ja, heel vaak dan krijg je de traditionele commerciële carnavalsmuziek. Uh, de omstandigheden uh, ja, heb ik dat niet. Want uh, dan valt mijn computer uit. Heel raar. Zo raar is dat. Maar goed, uh, Rob. Uh, kon je er iets mee met deze muziek? Of zeg je dan? Oh. Ja, ja de, achter de keukendeur en dat soort dingen. missen we tegenwoordig. Hè? Ja, maar dat wordt niet meer gemaakt. Dus, nee, uh, maar ik zou je zeggen dat uh, ik heb de muziek al bij klaarstaan 7 Zeven, acht uren. Alleen maar ouderwetse carnavalmuziek. Ja. Dat is echt leuk, jongen. Dat is, uh... Nou, ik, doe, ik, weet je, ik heb uh, bij, bij Zandvoort, met je Wembles, nachtuitzendingen gedaan. Mm -hmm. En het uh, varieerde van de blues tot de reggae, tot ja. de disco. En ik liet heel even door mijn hoofd gaan. Zal ik eens een keer de nacht van de carnaval doen? En aan de andere kant, ik heb gelijk weer. Nee. Nou, ik had ook. Want er echt... was één groot feest. Dat kan helemaal niet. Kan dat niet? Nee. Nee, nee, nee. Nee, want de, de, de nachtluisteraars. Ja. Een heleboel. Die werken ook in de ziekenhuizen. En die werken ja. ook in, in de overslagbedrijven. Ah. En uh, weet ik veel wat. En je ziet ze allemaal in het ziekenhuis. En in die Polen. Ja. Ja, en dan krijgen we weer klacht naar de zorg. Dus, uh, over een zwaailampjes. Ja, hou op, schei uit. Nee, Alle die mensen druk op de knopjes. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, maar het is wel leuk dat jij uh, een heel even, assortiment... Maar dat was het gevoel dan. Ook in een ziekenhuis. Die dames hoeven zich niet meer te verkleden. Ze zijn al verkleed. Ja. Eigenlijk zou dat toch wel wat wezen, ja. Ja, toch? Ik laat het even bezinken. Dat is goed. Ja, hebben we het later over? Ja, is goed. <laughs> ja, Rob. Jij vertelde me net ook nog even dat alle kinderen na afloop een prijsje mogen uitkiezen. Ja, ja, zeker. We laten ze nooit met lege handen naar huis gaan. Dus degene die dus meegedaan hebben aan die Playback Show, die krijgen een prijs. En na afloop krijgen alle kinderen nog het prijsje. Hartstikke leuk. Ja. En ook Theo heeft ook nog een prijsje beschikbaar gesteld. Via Zandvoort Lunch. Oh. Twee keer twee consumpties. Zo? Ja? Zo? Hartstikke aardig van hem. Ja! Dus daar zijn we heel blij mee. Daar en de wel, luisteraars dat, ook hoop dat ik. Dat komt allemaal goed, natuurlijk. Het is gratis voor die kinderen. Dus uh, jongens, kom eens al lekker ja, naar binnen. De prijswinnaar gaan we bekendmaken om kwart voor twee ongeveer. In deze uitzending. Oké. Okay, okay. En uh, mag ik hem dan uit de hoge hoed halen? Of, uh, mag. <laughs> ja, als je maar in de raad voor vijf komt. Ja, ja, ja. Weet je, ik heb de vorige keer heb ik het ook uit de hoge hoed gehaald. Dan had ik het briefje wel, maar ik was mijn loge kwijt. Zo graag. Ja, zo <laughs> is dat allemaal. Nou, ik wil in ieder geval hartelijk bedanken voor de komst naar ja, je, graag, je studio. Ja, gedaan. Dank je wel. Echt Heel graag. Ja, ren, ren, Ren, dat ging er eventjes hard in. Harder als dat ik eigenlijk, eigenlijk wilde. En dat, dat, vind ik dan, ja, dat vind ik dan wel weer jammer. Dat vind ik dan heel erg eigenlijk. Dus hier komt hij nog een keer. Als je boos bent of verdrietig Of vertellen wil van wat je beleefd Ik kom wanneer je wilt Ik ben je vader, toch de wind En wel verschilt het niet Van stel ik heb geleefd Als het pannen van daken waait Als het gras naar je voeten graait Als de wind langs je wangen aait Hier ben ik Als de zeeën met schuim bezingt, Als het huilen langs huizen klinkt Als de wind over twink, hier ben ik Ren, Lenny, ren Als je me mist, ren even heel hard met me Ren, Lenny, ren En ben je boos, heb je geen zin, ren toch Maar tegen me in, ren, Lenny, hey Zoek me in de bomen, zie je toppen zwaaiend gaan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 En de Munnik. En ook zij lunchen mee met 7 uh, Zandvoort Luncht. Dat doen we allemaal trouwens. Iedereen uh, smakelijk eten. Uh, jullie zitten er al in, denk ik. Niet voor allebei, ja. Volgens Oudhalse gewoontes is het altijd 12 uur eten. en. Uh, en een half één. dan. Uh, ja, dan is het alweer rustig eigenlijk, denk ik. Ik weet niet, uh, ik weet, hoe, hoe stappen jullie, uh, Ingrid? Hebben jullie ook zo uh, vaste tijden? Meestal wel. Ja? Ja. Alleen wij eten geen warme hap. Sommige mensen eten warme hap. Ja. In bejaardenhuizen bijvoorbeeld. Ja, het is er een warm, maar dat uh, doen wij niet. Oké. Okay. En jij wel? Ja, ik. Uh, Soms. Dat, het ligt, dat ligt aan wat de buurman kookt. Warm, <laughs> ja, ik bedoel. De buurman, man, niet de buurvrouw? Nee, de buurman, nee, ik woon naast de Chinezen. Dus ja, dan. het zelfs lekker tussen de. Nee, nee, nee, dat is zo slecht voor de gezondheid. Ja, maar wel lekker. <laughs> ik, uh, weet je, ik, ik ben helemaal niet zo'n snacker, maar. Uh, ik heb een maand of wat geleden een keer meegedaan... met de prijsvraag bij, bij Anytime The Out Halt. En uh, gewoon een kaartje ingevuld van, van, uh, van weet ik veel. En uh, toen hoorde ik op een gegeven moment, van toen ik er binnenkwam... van, god maar heb je net nodig, want je hebt, een prijs gewonnen. je hebt een prijs gewonnen. Ik had er nooit meer aan gedacht. Ik heb dus een jaar lang gratis, iedere week, een kwekkerboekroket. Nee. Ja, dat je uh... dat? nou je horen uit trouwens, zo te zien. Nee, dat ken niet, maar ik heb er nog maar vier gehad. <laughs> Ja, nee, nee, nee, nee, nee. Maar oh, we kunnen wel een keer een wedstrijd organiseren... kroketten eten. Frikandellen. Frikandellen? ja, nee, dat heb, dat heb ik één keer van dichtbij meegemaakt. Dat is, dat... dat is niet leuk, he? Nee, dat is niet leuk. Nee, nee dat heeft niks met, met genieten te maken. Dat nou, wij gewoon... genieten wel natuurlijk, lukt maar. Ja, nee, maar goed. Deelnemers, nee. De kan dat het komt het net zo snel weer uit? Nee. Oh, sorry. Ja. <laughs> maakt niet uit. Maar goed. Uh, we starten maar even een stukje muziek. Ik heb uh, Cross verteld Nash en Jongen hebben ik klaarstaan met uh, oude House. En die wil ik graag eventjes draaien voor, uh, voor Ruud Janssen. Ruud die luistert op het moment. En... Uh... We missen je Ruud. Ja, dat doen we zeker. Maar dat geeft niet. Jij bent er weer in no time. En uh, ik geniet er maar lekker van. En light the fire. You place the flowers in the vase that you bought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 En jongen, speciaal voor, uh, voor Ruud Jansen. En onze bezoeker Rob, die heeft ook nog een verzoek. Komt-ie. Malie en net wel in Zandvoort-Luns. Nou ja. Op een wat voor leukere manier kun je je bammetje in de binnen werken... Zeg maar, als er uh, ja, onder genot van een stukje reggae in... Uh, ja, dankzij Rob. Rob, bedank je wel uh, voor, uh, ja, voor, voor, voor de aanvraag. Uh, je maakt me wel het uh, gras een beetje voor de voeten weg. Maar nou hoor, heb ik straks geen Bob Mali meer aan te draaien. Maar geef niet, dit is voor een goed doel. Ik hoor niemand. Hoor je niks? Wel. Oh, ja. Ik zit logo. te wachten. Waar zit je op te wachten dan? Uh, de jingle voor de nieuwsberichten, Willem. Oh mijn god, Ruud Janssen. Het is bijna half één. Dus? Nieuwsberichten. Nieuwsberichten. Ja, dan moet ik hem even... Dan moet ik lijk like het Ruud wel. Ruud zegt er ook altijd. Ik moet wel eventjes kijken, zegt hij dan. Uh, Oké, okay, nou. Oh. Het is je net Efteling, hè? Niks is wat het lijkt. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Ingrid de Bolle. Dankjewel Willem. De Haarlemse Boerhavenwijk is regelmatig in het nieuws... vanwege de komst van vluchtelingen. Hierdoor heeft de wijk soms een negatief imago in de media... maar dit blijkt niet helemaal terecht. Zaterdag was er een gesprek met bewoners bij buurthuis De Ringvaart. Hierbij waren ook raadsleden, vrijwilligers van de Partij van de Arbeid... en Tweede Kamerlid Mohamed Mohandis aanwezig. De bewoners zijn redelijk tevreden over hun wijk... Wel wordt er vaak ingebroken wat zorgt voor een gevoel van onveiligheid. Desondanks klagen de bewoners over het negatieve imago van de wijk... omdat in de media incidenten worden uitvergroot. De bewoners vragen zich wel af waarom juist op deze plek vluchtelingen worden opgevangen. Volgens wethouder Joyce Langenakker is het naast de koepel... de enige plek waar grootschalige opvang mogelijk is. De vluchtelingen die hier tijdelijk opgevangen worden... komen waarschijnlijk pas in april en het zijn voornamelijk gezinnen... Slechts een deel is statushouder en komt in aanmerking voor een woning. Vogelhospitaal Haarlem ontving deze week een cheque van 1000 euro. De cheque was onderdeel van een actie die Spaarlanden uitschreef... om elektrische apparaten en spaarlampen in te leveren op het Milieuplein in Haarlem. Hiermee konden inwoners de afgelopen maanden punten scoren voor het Vogelhospitaal. De stichting die jaarlijks hulp biedt aan ongeveer 3500 wilde vogels... en voorlichting geeft over vogels... Laat het geld onder andere besteden aan verwijsborden om de locatie beter vindbaar te maken. Om de wijk veiliger te maken is Hans van der Akker als eerste in Zandvoort een buurtappgroep begonnen. Het is de bedoeling dat bewoners de ogen en oren worden van de politie. Bij het zien van verdachte figuren, inbraken of vechtpartijen kunnen omwonenden de politie informeren. Deelnemers kunnen de verdachte volgen of de politie informatie geven bij de opsporing. Ook preventie speelt hierbij een grote rol. Volgens Van der Akker stelt de gemeente een bord beschikbaar. waarop aangegeven staat dat er in de buurt gewaakt wordt. Iedereen die WhatsApp gebruikt kan meedoen. De wijken Sophiaweg, Martins Nijhofstraat, Het Groene Hart, Bentveld en Zandvoort Noord zijn ook al actief bezig met de buurt-app. Een groep gaat van start bij minimaal 15 deelnemers. Voor meer informatie kijk op Facebook bij Zandvoort Buurtapp. Op maandag 8 februari vergaderen de fractievoorzitters over de profielschets van de nieuwe burgemeester van Haarlem. In totaal 957 Haarlemers hebben hun mening ingevuld op de digitale peiling. De definitieve concept profielschets wordt gepubliceerd bij de agenda van de raadsvergadering op woensdag 17 februari. Tijdens deze extra vergadering stelt de gemeenteraad de profielschets vast en wordt ook de samenstelling van de vertrouwenscommissie bekend. Drie jongens van ongeveer 12 jaar oud hebben gisteravond rond 18.30 uur een straatroof gepleegd op de Bernadotte Laan in Haarlem. Het drietal heeft een zwarte tas met witte strepen buitgemaakt. Gisteravond was de politie op zoek naar het trio. Een 39-jarige dronken Haarlemmer is maandagmiddag aangehouden... omdat hij zich agressief gedroeg op de zeilvest in Haarlem. Hij bedaarde niet toen de politie ter plekke kwam. Een van de agenten kreeg zelfs een klap. De man is meegenomen naar het bureau... Blind, een kater van ongeveer vijf jaar oud, zoekt een baasje. Het is lastig om een nieuwe baas voor hem te vinden omdat hij erg verlegen is. Blind is graag buiten, dus een huis met een tuin zou ideaal voor hem zijn. Als je deze liefde een eigen mandje wilt geven... neem dan contact op met Dierenhuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon 023 57 138 88. En wat wil je nou? De agenda graag. De agenda, oh my god. Nou, uh, gooi hem nummer maar achteraan, kom maar. Elke eerste en derde vrijdag van de maand is er van 20.30 tot 23.30 uur 30 live jazz in Grand Café XL aan het kerkplein 8 in Zandvoort. Op 5 februari, tijdens de eerste avond van dit evenement, zal Machteld Cambridge gaan optreden. Zij zingt de blues als geen ander en wisselt ontroerende ballads af met swingende jazz standards. Worden geïnteresseerde line-up: Machtold Cambridge zang, Erik Doelman piano, Anton Drucker, contrabas, Menno Venendaal drums. De toegang is gratis. Tot zover de nieuwsberichten uit de regio. Het weer. Het weer. Oh jongens. Ja, ik ben pas nieuw hier. Vandaag schijnt geregeld de zon, maar er kunnen ook buien met hagel en onweer voorkomen. De wind waait uit het noordwesten en is krachtig te hard aan zee. De temperatuur is maximaal een graad of zeven. Door de stevige wind zal het iets kouder aanvoelen. Vanavond nog een enkele bui, maar de komende nacht is het over het algemeen droog. Door de nadering van een volgende storing neemt geleidelijk de bewolking toe. De temperatuur daalt naar een graad of vijf. Morgen is het bewolkt en in de ochtend kan het gaan regenen. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het noordwesten. Maar later op de dag zal deze in kracht afnemen. De temperatuur loopt op naar maximaal 10 graden. Het liedje van de Op Optie Ja, het liedje van de sidekick. Dat is altijd weer een, een, een item waar heel erg naar geluisterd wordt. En. Uh, ik, uh, ik hoop dat ik het nummer goed uh, heb klaarstaan. Uh. Ingrid grip. en Billy Joel, is dat goed? Klopt dat? Dacht het niet. <laughs> ja, normaal wordt het altijd uh, schriftelijk ingediend, uh, middels mail, uh, postbode of postduif. Ik heb uh, niks in de mail gehad van jou, wat, uh, wat is. Uh, the third, oh, third World. Oh, the Third World. 96 degrees. En oh, graag de live versie, Willem. Lekker lang. Ja, maar dat is mijn remix, ja. dat, is een, dat is een eigen mix. Ik weet niet of ik het zomaar mag draaien. Dat, dat, dat van mij mag het. Van jou, het. Uh, nou ja, als je heel even geduld hebt. Het dat doet Ruud ook altijd, hè? Doe neem het erbij, hoor. Nou, we gaan eens eventjes... We gaan eens eventjes kijken wat ik ervan kan maken, eigenlijk. Willem wordt wel hakker. There he is. Oh yes, in the shade. Nou, ik hoor wel, ik hoor wel, beste luisteraars, uh, ontslag dreigt voor mij, ik kan er uh, verder ook niks aan doen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, zoek de verschillen en kleur de plaatjes. In the shade, 96 degrees. In the shade, real hot. Oh yeah, yeah yes. In the shade. From overseas, the queen of the nou, ik hoor, uh, ik hoor helemaal niks in één keer slaat in één keer uit. Ja, ik uh, denk dat er komt, dat onze de programmaleider is uh, aanwezig, de heer uh, AJ. En die heeft volgens mij gewoon met de vingers aan de knoppen gezet. Real hearts in the shade. Yeah. Hey. Hooi dat alleen maar. Uh, in een regge uitzending van, uh, van Willem Baar. Rust. Ja, alleen. Het was uh, het nummer van de sidekick. En ik heb mijn mail even gecheckt. En ja. Uh, ik inderdaad wel gelijk. Ze had het inderdaad uh, keurnetje aangevraagd. Uh, ik heb verzuimd om te kijken. En. Uh, nou, dat kost me weer een. Uh, ja. Was je weer bonuspunten? Nou ja, dat is altijd beter dan bitterballen. <güls> zeg ik dan maar. Ja. Nee, maar goed. Uh, onze bezoeker is, uh, is alweer weg. Het, uh, het schijnt een uh, daverende. Uh, daar voor het weekend te worden met, uh, met de kinderkarnaval. Tenminste, ik weet het niet. Ga jij er nog naartoe of niet? Ik denk het niet, Willem. Waarom niet? Nee, andere dingen te doen. Oh. Ja. Ik zit even eventjes te kijken. Uh, de computer doet een beetje gek, zie je dat? Hij uh, gaat. Uh... Hij is, ja, misschien ligt het aan de Wifi. Oh, ik, uh, ik hoop het niet. De internetverbinding. Nou ja, goed, we gaan even kijken.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 Gentleman, ja, Billy Joel. En je luistert in naar Zandvoort Lunst met uh, Ingrid Bol en uh, Willem Bruist. En uh, we gaan eens even kijken uh, wat hebben we nog. Ik wil eigenlijk eigenlijk wil even een plaat draaien. Voor eigenlijk voor de voor de. Hallo, jongens, doen eens even rustig aan. Voor de, voor de... luisteraars uh, die eigenlijk trouw iedere week uh, luisteren. En ik krijg daar berichtjes van. En God heb je niet een nummer van uh, de cranberries. En dan denk ik, ja, de cranberries. We gaan eens even kijken of dat is, maar. Spotify laat me in de steek Grid. Zie nou, dat? Nou, dan doen we gewoon wherever you go. We gaan richting de klok van 1 uur en daarna 1 uur zijn we weer terug. So lately been wondering who will be there to take my place. When I'm gone, you'll need love to light the shadows on you. Now my life and love might still go on in your heart, in your mind, I'll stay with Ik weet niet wat er aan de hand is met, uh, met uh, Spotify, maar ik, uh, ik word er een beetje dat je zegt van. Uh, ja. Gal is van. Nou ja, Gal is niet. Ik, ik word er niet zo gauw Gal is van, hoor. Oh, maar we gaan er gewoon eens even kijken wat we ermee kunnen doen. We hebben nog niets achter de hand, hoor. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. I remember when I. This I thank you, yeah, baby, for giving me a brand new start. You made of my love, my love, our worth.